baseert zich op duizenden diplomatieke berichten van de Amerikaanse ambassade over Nederland, afkomstig van Wikileaks, waar de krant inzage in heeft gehad. Het weer, vanavond regen, vannacht 6 graden, morgenmiddag weer veel regen, het wordt dan 7 tot 11 graden. Dit was het NOS Show. BeachNet, het computer- en internetcentrum van Zangvo.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 Ja, We Are The World. Van, uh, yeah, ja, from the of, USA, from Africa. Weet je, weet je een beetje wie erin zit, of niet? <laughs> um, dit was volgens mij niet de versie met Michael Jackson. Althans, ik heb hem niet gehoord. Oh, nou, de echte... Dit zal dan wel de echte versie zijn. Ja, Daar nou, dus zit Michael Jackson erin. Denk ik. Lionel Richie, Lionel Richie uh, Celine de Jong, dacht ik. Whitney ja. Houston. En nog andere mensen. Ja, heel veel andere ja. mensen. Het <laughs> is net zoiets dat, dat je hier had toen met Tsunami. Marco Guus ja. Meeuwens, uh, Jantje Smit, Cresip, Direct, de oude Direct toen. Met uh, Tim Ackerman. Ja, Sita en toen had je nog uh, Karin Bloemen die meedeed, Treintje Oosterhuis. Ach, ik kan zo wel doorgaan joh. Wie had je, hoe heet dat nummer ook weer? Ik ben het vergeten. Ben jij uh, nog? Pff, even kijken of ik hem heel snel kan vinden. Voor, uh, voor de tsunami was het toch? Ja. ja. Hoe heette dat nou? Wat? Artsen, uh, nee. Uh, artiesten voor. Te, voor uh... Artiesten voor nog iets, ja. Voor Indonesië, geloof uh, ik. Hoe noem dat? Azië. Azië. Ja. We gaan even. We gaan even snel iets improviseren. Kun je die eerst even aanklikken? Even. Eens. Horen of dat de goede is. Marco bezat te beginnen met een tekst. Te zeggen. Maar toch? Ja. Dat ik alle goede doelen steun. En ook niet dat ik arme mensen Jij kent de tekst nog. Ja. <laughs> Karen Bloemen. Dat ik zelf nou zo ja, deze actie had best wel veel geld opgebracht geloof ja, ik ook, hè? Ja, een miljoen of uh, misschien vol, volgens mij wel boven de honderd. In tegenstelling tot heen Dit is die? Tim Akkerman, dacht ik. Ja. Dat is moeilijk te zien, hè? En dit is uh, vraagteken. Ja, ik, zie. ik weet niet wie het is. Wie is dat? dat is Sebastian Ragaas. Hint. Dat Dit is een Hint? Ja. Dat hoor je ook niet zoveel meer van na het uh, Songfestival. Is hoe uh, heet ze? Liz. Dit is Replay. Waar, waar is een die gebleven? Die was echt goed. Uh, die zit in Kenia, hè. In Kenia? Ja, een tourround. <laughs> Ik sta het niet. Maakt niet uit. Kan niet over het radio. Wie is dit? Dit is Mout. Oh. Van, Leeft uh, die ook nog? Ja. Van Idols. Dit is... Uh, Ritchcock. Ik hoor het alleen, jongens. Kom op. <laughs> oh, je ziet niks, hè? <laughs> ja, door uh, het schilderij. Dit is ook nog goed. Misschien krijg ik wel langer van zijn baas B ook, zat ik nog? Dat is. Dit is Jantje. Deed die ook nog? Oh, dit is van. Uh, van. Veld als een camper. Oh ja. En dit is een van de boyband. Dit is. Uh, hoe heet ze met de saxofoon? Uh, Dulver. Ja. Wil ik Alberti? Do. Met zwart haar. Het is lekker een nummer op zich. Je kan ook heel goed overheen praten, heb je het hoor. Ja. Dat is gewoon een leuk achtergrond je ja, dit. precies. <laughs> dit is, uh, het zijn een paar gasten. Guus. Daar zit de er. En zo en dan krijg je Ali B en Brainpower. Yes Gaan rappen. Dit is wel echt, dit is in 2004 geweest of zo, toch? Nee, 2003. 2001, toch met kerst? Nee, ik weet het niet meer. 2001 is dat uh, is World Trade Center geweest. Oh ja, ja. Het was wel met kerst, ja. Het was de e eerste Kerstdag. ik. heb toen nog wel even Fleshing lopen samen. In de buurt, vond oh, ik wel leuk. Dit is Jim en met Jemai. <coughs> en nu komt uh, een hooie. Ik hoop dat Brace er niet in zit. Wie? Brace. <laughs> nee, die zit er niet in. Nou, Brace zit ook niet meer in de gevangenis. Nee, hij is, uh, hij is vrij, hè? Het he? dat komt omdat hij een delict had gedaan of zo, wat, uh, met, met een vriend en dat is uit de hand gelopen. Of zo. Met een uh, pistooltje, gewoon. Even je scheld komen terug eisen. Ja, en maar het maar dat was niet eens voor hem, hè? He? Nee, maar het inspireerde de vrouw van Lange Frans later. Die Nou, ging het dit de is van Rowan Heesen. Ken je die, of niet? Uit Limburg. Bestel maar, bestel maar, bestel maar. En nu heb je ook telau. of Te lauw, lau, ja. En ehm... Uh... Oh, wat is het liedje zo weer? Ah, je komt vaak bij Gies Meeuwis, komt die, uh, met het concert. Ja. Goeie vraag. Ja, met uh, Dat je nog maar heel even moet wachten voordat iedereen Limburg lult. Dat is toch so. ook Rogenes, hè? Ja. En dan hebben we ook nog, uh, nou dat is die. Dat, heb je ook nog België van uh, het goede doen. Van Henk Westbroek. Oh, die, nou, die, uh, die ken ik niet. Uh. Ja, die ken ik niet. België, uh, ding, ding, ding, ding. die ken ik. Nee. nee. nee. Je kan hem wel goed nadoen, trouwens. Ja, sorry. Oh, dat is verschrikkelijk. Uh. <laughs> het is mijn beroep, nee. Ze hebben me ook al gevaar voor de tv -kantien. Daar Heb ik afgepakt. in. Ja, dat snap ik wel. Ben ik er goed voor? <lacht> <lacht> Denk ik tenminste. <lacht> ik weet niet wat hun ervan vinden. Ik Kijk, weet het niet. Daar nou, we Sandy weer met, met het met saxofoonje. En dan gaan we zo dan gaan wel luisteren, dan kondig ik gewoon vast aan. Tuurlijk. Maar uh, Just Hold Me van uh, <coughs> Maria Mena is ook een heel mooi nummer, vind ik. Van wie? Mar Maria Mena. Oké, okay, ja, die ken ik. Maria Mena. Die heb ik verminderd nog gesproken. Ja? Tuurlijk. Wat zei ze? Is het goed met de ring? <laughs> mooi. Zullen we het nummer gaan aanzetten? Gezellig. Ja, we zullen ik een interview met uh, Belinda. Pff, heerlijk. Heerlijk, ja. Gaan, heerlijk. We, gaan we kijken of we nog wat kunnen, kunnen bereiken in deze gemeente. Ja. Nou, dat denk ik, uh, ja... Ik denk het wel. Kom maar je mee na. Comfortable as I am I need your reassurance Comfortable as you are You can.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 het legioen laat de leeuw niet in zijn hemd staan. Het land waar we elke dag hopen op wat beter weer. Die piep alles maar vertrouw voor geen meter meer. Het land dat vrij is sinds 1945. Het land waar ik blijf, vindt het er heerlijk, Eerlijk. Ah, kom uit het land waar je doorheen rijdt in drie uurtjes.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 Kom uit het land waar Peter, Gert, Jan, Raymond en Junte... Frans, Bart en Ali de game runnen. Kom uit het land waar hiphop een kind van dertig is. En je mag zelf weer gaan vullen, hoe vet dat is. Het land waar als je rijk wordt je zoveel inlevert. Dat je bij jezelf denkt hoeveel zin heeft het. Het land waar prostitutie en blauwe mag. Het land van Sinterklaas en Koninginnedag. Dit is het land waar ik verloren heb bedrogen ben.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 Yeah! Op mijn hoofd. Gooi de eerste steen. Handen, snoer mijn mond. En woorden zijn voor eeuwig vrij. Kant je merk maar in mijn arm. Laat me voelen, al jouw neid. Sla die zweepstuk op mijn rug. Je breekt toch nooit een waardigheid? Ik heb daarbij. De...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 hoorde Marco Passata met, uh, ik heb je lief geloof ik toch? Nee, met vrij met oh, uh, ja. Marco Of met Marco met Lange Frans. Met Lange Frans, met vrij Heerlijk. Heerlijk nummer. Um, daarna mm. hoorde je, even kijken, even spieken op mijn speakbriefje Ik had hem daar geklikt. Hoorde je Just Hold Me uh, van Maria Mena. En het, nog een keertje Lange Frans met baas B. Het land van. En als het goed is, hebben we nu uh, Belinda aan de telefoon. Hallo, ben ja dat klopt. Kijk. Goedenavond. Goedenavond. Belinda, even uitleggen, is uh, van de plaatselijke VVD hier in Zandvoort. Klopt. Um, jullie, zitten, jullie zijn een grote partij toch? Ja, dat klopt. Ja, we zijn een grote partij. Wij zitten in de raad met uh, vijf zetels. Zo. Ja, dat is zo. Uh, van de zeventiener. Ja, dus dat is behoorlijk. Ja. Nou, ah, netjes. VVD vanuit zijn wel een grote partij hier, hè? Ja, dat is altijd wel een grote partij hier geweest, hoor. En we zitten nu ook uh, in, in het college, dus dat betekent dat we een wethouder hebben. En uh, mm -hmm. eigenlijk is altijd uh, de VVD wel uh, de grootste, of in ieder geval een van de grootste altijd geweest in Zandvoort. Ja, uh, wij bellen jou natuurlijk, namelijk, uh, er kwam laatst een beetje een rare bericht althans, gisteren op de gemeentesuit stond dat er uh, roeddeeltes waarschijnlijk ook hier terecht kunnen komen van de brand in Moerdijk. Ja, ik heb het ook gelezen. Ja, het is zo dat het natuurlijk door die, uh, die, die, die brand die geweest is. Mm -hmm. Nou ja, dat, dat heeft iedereen gezien en gehoord. en uh, geroken. geroken waarschijnlijk ook nog wel. Alleen wat het punt is dat zeg maar, de wind die, die stond zeg maar, richting, richting Zandvoort. Uh -huh. om maar even, nou niet direct richting Zandvoort, maar is over uh, die, die hele wolk is ook over Zandvoort uh -huh. heen gegaan. Uh -huh. En um, op zich had dat niet zo heel erg geweest, waar het niet dat het ook die avond geregeld heeft. Waardoor je dus de kans hebt dat toch wat roetdeeltjes naar beneden zijn gekomen. Ja. En uh, gisteren is dus ook het bericht gekomen, en dus ook op de website uh, geplaatst van de gemeente. Om in ieder geval te zorgen dat, uh, dat je geen groenten eet uit je eigen volkstuintje. Mm -hmm. Dat je kinderen uh, in zoverre niet buiten laat spelen. Ze kunnen natuurlijk wel naar buiten, maar dat je even rekening houdt met uh, speeltoestellen en dat ja. soort dingen. En dat je uh, op de naar binnen in je huis, dat je even goed je voeten veegt. Mm -hmm. En dat is eigenlijk meer een, meer een voorzorg. We weten natuurlijk helemaal nog niet of het echt daadwerkelijk hier, hoe erg het is of wat ja. voor stoffen er zouden zijn, maar... We kunnen beter het zekere voor het onzekere nemen. Ja, want mijn moeder is schooldirectrice. En ze, er stond op de site van de gemeente dat het voor kleine kinderen was. Dus mijn moeder denkt, ja, kleine kinderen, wat bedoelen ze daarmee? Bedoel is... Ja, het gaat met name toe kijk, als, als je buiten aan het voetballen bent... en dan uh, met je bal en uh, je zit met je handen vervolgens aan die bal... Ja. heb je dus kansen dat je roetdeeltjes. Nou, dat kan je een groter kind om het maar even simpel zeggen... kan je nog zeggen op een gegeven moment, joh, uh, handen Pas niet op. in je mond en de handen wassen. Ja. Maar kleinere kinderen natuurlijk, die zitten op speeltoestellen ja. of op zo'n wipkip... Ja, vervolgens staan die handjes in de mond en dan, ja, daar moet je gewoon even op letten. Oh, okay. hoe, gro hoe groot is de kans dat hier heel veel uh, roetdeeltjes zijn neergevallen? Ik heb werkelijk geen idee. En hoe zouden wij daarachter kunnen komen? Nou, ik heb van, vanmiddag heb ik een bericht gekregen... Um, dat er worden natuurlijk onderzoeken gedaan mm -hmm. door het RIVM, even uit mijn hoofd. Ja. En uh, daar is voor, op het moment is daar voor ons nog niets van bekend. Okay. De, de inschatting is dat het niet veel is... maar ja, je kan beter op een gegeven moment maar afwachten en de metingen afwachten... Zonder dat we gaan lopen giezen wat dat betreft. Ja, want stel je voor dat er wel iets in zit. Ja, daarom. Dus daarom heb ik ook gezien, laten we in ieder geval die, die maatregelen die er zijn afgekondigd, uh, laten we daar rekening mee houden. Ja. En voor de rest, uh, ja, weet je of het meevalt of niet, dat weet je niet. Dus ik heb zoiets van, laten we maar afwachten wat, uh, wat de metingen gaan worden. Ja, want ik schrok persoonlijk wel hoor, toen ik las dat, ja en rook, dat het hier ook was. Ik denk, hoe kan dat? Het is natuurlijk heel veel weg. Ja, nou, het was al op de, op de avond zelf, dat ja. je toch al merkte. Nou, volgens mij hebben wij nog op de Twitter erover uh, ja. gehad. <laughs> En ik kreeg ook via, via andere kanten toch wel berichten, dat er uh, werden foto's geplaatst van mensen die zoiets hadden van, nou, toch wel wat roetdeeltjes op, op het raam. Het zag er raar uit, maar ja, in eerste instantie denk je, nou, verbeeld ik het me niet. Ja. Zal het wel niet, eh, je gaat je dingen misschien in je hoofd halen, maar ja, achteraf geblij, uh, blijkt dus toch wel dat het wel degelijk, uh, in ieder geval die volk hier overheen is gegaan. Dus ja, dan uh, laten we nu er maar gewoon... Uh, ja, ik zelf ook, ja, als je zeg maar naar buiten ging op die avond... ...en ja, als toen een, ja, een snuif lucht nam... Ja. Toen begon je gewoon je, echt je hele neus begon te prikken. En welke kreeg... avond is dat ook weer geweest? eh uh, af... Maandagavond, ja hè? Maandag, eh... Uh, de... Maandag een week geleden was het. Ja, vorige maandag. Oké. Okay. Maar als je dan buiten... Je nam een hap lucht en meteen begon je, begon je neus te prikken... ...en je ogen begonnen een ja. beetje te tinten. Ja, hoor je ook natuurlijk de klachten van allerlei mensen. Ja. ja, ik kan me ook voorstellen dat... Uh, ...ja... Dat je, dat, ik had in eerste instantie, laat daar zo, zo bij mezelf, zoiets, nou, misschien verbeeld ik het me wel. Misschien ja. wil je wel iets ruiken hè, op zo'n moment. Dat ja. kan natuurlijk ook wel. Maar als je dan nu hoort van ja, er is toch iets hier overheen gaan. Ja, het kan natuurlijk wel. Ja. Ja, ik hoorde Peter Timoff even horen dat ze het bij Schiphol ook. En toen dacht ik Schiphol, redelijk dicht ja. bij Zandvoort. Ja, dat klopt. Nou, ik weet in ieder geval dat gisteravond in Haarlem, heeft de wethouder daar heeft in een vergadering heeft ook mededelingen gedaan. Mm -hmm. Dus ik begrijp dat ook in Haarlem, dat in ieder geval de, de, het bericht komt, dat nou ja, wat wij hier ook hebben, niet uit volkstuintjes... Niet op de speeltoestellen en uh, voeten vegen. Is het daarom ook zo rustig in zandvoort? <laughs> <laughs> dat denk is, ik toch niet. Het nee, is het, is het is gewoon nog echt... weer buiten. Oh ja, dat gaat ook natuurlijk. <laughs> Normaal loopt er nog wel iemand voorbij de studio, maar nu... Uh... Nee, maar ik was net nog even naar buiten van Albert Heijn, maar het is, het is verschrikkelijk weer. Ja, ja, ik ja dat zeker. Dus als het zo direct droog wordt, denk ik dat er weer hordes weer het dorp in lopen, hoor. Nou, gezellig. Over, ja. de, al, over de Albert Heijn gesproken, Een mooi bruggetje hoor dit. Um, Louis de Aventskaree. Ja. Hoe, hoe, hoe staat het daarmee? Nou, het is. Um, de scholen die zitten er nu in. Ja. Die, uh, dat, is, dat is open. Uh, vorige week zijn die overgegaan. Ja, want die noodgebouwen zijn al weg? Ja, die zijn al weg, klopt. Ja. ja ik, ben er, ik ben er zelf ook in geweest van de week. Ik vind het een ontzettend mooi gebouw geworden. Zit, en wat ik heb gehoord toen het gebouwd werd, dat er ook een theater in kwam. Maar dat is er niet van gekomen, hè? Nee, maar dat weet ik ook niet dat dat erin zou komen. Wat wel zo is, misschien is dat de, kan dat de verwarring zijn, is dat het gemeenschapshuis. Ja, dat mm -hmm. gaat wel over. Dus zeg maar de aula van de scholen, ja. om het zo maar te zeggen. Die ruimtes, daar kan je weer allerlei kleine zeg maar, zaaltjes van maken. Mm -hmm. En dit ja. hele gemeenschapshuis, want dat gaat plat. En die, uh, dus uh, zeg maar de bridgeclub Club en de Klaverjas en ik weet niet welke verenigingen er allemaal zitten, die gaan ja. allemaal, die komen dan ook naar het LDC. Ja, en de, hey, de... de. bibliotheek is natuurlijk nu al over. Ja, en uh, de kroeg, dat wordt, werd, wordt wel uitgebreid, toch of zo? Zoiets lastig? De krocht, ja, dat is de vraag wat ermee gaat gebeuren. In ieder geval, het pand is natuurlijk, ja, dat is wel aan een opknappenbeurt Dat zegt heel netjes. Ja, heel erg netjes. En dan hebben we er ook mee te maken, is dat we, daar zit natuurlijk de ingang van de parkeergarage. Dus misschien dat er iets moet veranderen, maar daar is nog geen duidelijkheid over wat in het pand gaat gebeuren. Ja, voor de rest, nog, ja, Louis de dat Eerste ja, het is de eerste afrond. fase is nu, zeg maar, nu klaar, Wisten de scholen en de bibliotheek. Uh -huh. Het kinderdagverblijf zit erin. Dan, um, ik schat in de volgende maand een garage, maar het zou misschien iets kunnen uitlopen uh, het met, weer. met vorst. Ja. Ja, met name op de hoge weg natuurlijk, hè, waardoor uh -huh. de ingang niet bereikbaar is. En dan is in april de officiële opening van, het, uh, van deel 1. Ja. En dan vervolgens gaat uh, deel 2. Want dan hoe groot is de parkergrazen? Het parkeergarage in totaal wordt ongeveer 500 plaatsen. Zo, dat is wel veel. Ja, dat gaat dan wel in fase hoor. Want we hebben ja. dit, zeg maar, dan het eerste deel, dus dat is onder de school, onder de bibliotheek. Mm -hmm. En dan uh, de tweede parkeergarage, die komt dan zeg maar onder het uh, busstation. Misschien is dat even het makkelijkste zeggen. Ja, en uh, bij, de, bij de appie dan? Ja, bij de appie ja. Ja. Ja. Uh, voor, ja. Over de appie gesproken, gesproken, dat gaat ook binnenkort natuurlijk plat. Nou, ik denk dat dat nog wel even gaat duren. Ja, ja dat is fase drie. Okay, dus... zitten, het is dan, dat noemen ze dan officieel fase 1 c maar we, zitten, we hebben nu fase 1, die is nog ja. niet afgerond. Vervolgens is dan fase 2, zeg maar, waar de noodlokalen stonden. Uh -huh. Dan krijgen we nog de rug-aan-rugwoningen, ja. op de prinsessenweg die weggaan. Uh -huh. En dan daarna is zeg maar, het deel waar nu de, de Albert Heijn zit en waar het, het oude postkantoor. Ja, die gaan, en het busstation. En het busstation, Want ja. Het dus bus... dat, is, dat is het laatste deel. Het busstation komt bij de, bij de bibliotheek waar die nu zat, hoorde ik van iemand. Dat zou best kunnen, maar ik moet heel eerlijk zeggen dat ik dat niet weet. Want um, over de bus gesproken, eigenlijk iets waar ik mij persoonlijk echt best wel boos om kon maken. Ja. Dat, dat de 81 die is toen ooit om gaan rijden vanwege dat er een rotonde bij de Kost staat zou komen. Ja. De rotonde die komt er uiteindelijk ook wel volgens mij. Ja die komt er ook wel. Dat, uh, die, dat wordt waarschijnlijk verplaatst naar het, naar het einde van mm -hmm. het jaar. Dus dat dit helemaal klaar is. Maar dat klopt wel, die komt er wel. Want kijk, mijn oma die ging nogal vaak naar de vormen met de bus en zo. Ja. Maar wil mijn oma dat nu doen, dan moeten ze. Ik weet niet hoe vaak overstappen om daar te komen. En daar hebben de mensen in het bejaardhuis bijvoorbeeld ook heel erg last van. Ja, ik weet dat het op een gegeven moment een paar keer aan de oorlog is, uh, is geweest hoor. Dat ook een aantal mm -hmm. partijen daar, daar ja, toch aandacht voor hebben gevraagd. van Ja, dat is heel lastig. Zeker voor die mensen als ze dat willen. Maar het, uh, het openbaar vervoer is in mm -hmm. eerste instantie een in aangelegenheid van de, van de provincie. Ja. En. Um, dus ik denk dat we uh, in de nieuwe periode, we hebben natuurlijk 2 maart we weer verkiezingen. Mm -hmm. Dus misschien is het dan uh, daarna wel een aardig moment om weer eens de, de lobby in te gaan. Maar ik denk dat bij de provincie, er moet natuurlijk ook het nodige bezuinigd gaan worden. Dus ik ben bang nee. dat er ook nog eens op openbaar vervoer bezuinigd kan gaan worden. Ja, tuurlijk. Ja. We bezuinigen overal op. Ja, maar weet je, het is op een gegeven moment ook lastig en ik kan niet voor hun praten. Dus misschien, maar ik weet, het is, natuurlijk, uh, het is niet zonder reden zal het gedaan ja. zijn. Het hele fijne, de reden waarom ze dat uitgedaan hebben, weet ik ook niet exact. Maar dat, uh, dat we daar aandacht voor kunnen gaan vragen, dat is... Uh... Ja, want het zorgt nu voor een hoop ongemakken. Ja, nee, dat kan ik me heel goed voorstellen. Dat is natuurlijk ook heel vervelend, zeker als je afhankelijk bent van het openbaar ja. vervoer. Ja. Dat is natuurlijk ook voor mensen die met, uh, met, met, met de bus op een gegeven moment naar het ziekenhuis moeten. Ja. Ja, echt makkelijk is dat niet om naar te komen. Nee, dan nee moet je... want je moet... Uh, want... De makkelijkste verbinding is uh, Zuid-Agent. Maar ja, dan moet je eerst naar Arnhem toe. Ja, precies. En daar heb je al drie bussen voor nodig ja. om niet weg ja. te komen. Dus dat schiet niet op. Maar dat, dat, dat heeft wel aandacht. Maar dat is gewoon, dat is gewoon is lastig. Ja. En vooral omdat je daar niet zelf over kan en ook niet mag beslissen. Dus nee, maar, wat... oude, vooral oudere mensen kunnen er ook gewoon. Die zijn er zo afhankelijk van. Ja, nee. Je hebt absoluut gelijk. Dat is helemaal waar. Maar dat, weet je, sommige dingen, dat, dat is lastig. Dat, ja. Uh, ja, als je nou zelf uh, hiervoor zegt, dan kan je zeggen... Oké, okay, prima. Ik neem een beslissing en... Zo en zo en daar en daarom. Dan kan je het uitleggen ook, hè, of je het nou ja. mee eens bent of niet. Maar in dit geval ben je gewoon toch ook afhankelijk van anderen. Ja, en ja. Uh, wat, wat brengt 2011 eigenlijk nog meer in de politiek? Wat brengt 2011 nog meer in de politiek? Ik, ik hoop er niet van, hey, een goed en rustig jaar. Ik Veel hoop gezelligheid het, het, het, ook, hè? Middenboulevard. Ik hoop dat het uh, toerisme, dat dat een uh, behoorlijke impuls gaat krijgen. Ja. Dat het gaat verbeteren. Dat, uh, dat er wat... Uh, ...dat er voortgang komt met de middenboulevard. Ja, dat... Wat was daar ook precies weer... ...het uh, gedachte achter? Wat? Nou, dat we weer wat op de middenboulevard... ...dat moet natuurlijk uh, wat... Uh... Gezelliger, net ja. zoals Scheveningen. Ja, nou... Niet helemaal. Niet he nee, <laughs> <laughs> niet helemaal. Ja, ik ja. ben niet zo thuis in de politiek. Dus. Ja, er werd, er werd... Nee, maar weet je, de boulevard zoals die nu is... ...en dat, uh, dat is misschien ook een deel... ...een persoonlijke mening, maar... ...je gaat er niet voor je zomers uh, nee. uh, ...langs de boulevard lopen... Nee. Want het is allemaal nou niet dat je zegt van tjonge, wat gezellig. Nee. Het, uh, het, het wint nee. niet de schoonheidsprijs om het zo maar te zeggen. Nee, precies. Niet nou, echt dus uitdagend ook. Nee. Ja, dus dat daar wat moet gebeuren en dat er eigenlijk wat meer leven en dergelijke in de brouwerij ja. zou moeten komen. En ik hoop in ieder geval dat, dat er bij wijze van spreken ruimte komt voor een hotel. Nog een en, hotel? Ja, ja ik denk, waar, daar is best behoefte aan hoor. Ja. Denk ik ook maar namelijk, echt? ja. zelfs in de betere segmenten. <laughs> nou, want ik werk bij een hotel. Oh, kijk. En uh, Gaatje, <laughs> <Nee, als daarom laughs> baantje. Nee, nee, helemaal niet. <laughs> maar daar zitten we altijd helemaal vol in de ja. zomer. Ja, maar ga ook kijken op het moment dat je natuurlijk... Uh, je kan congressen gaan organiseren. Ja. Op het moment dat je behoorlijke races op het circuit hebt. Ja, dat is wel... Oh ja, ja, dat is dan wel waar, ja. vertrekken naar Haarlem. Omdat ja. je toch niet voldoende capaciteit hier hebt in Zandvoort. Ja. Dat je kan beter binnenboord houden. Dus is goed ja. voor de lokale economie ook natuurlijk. Ja En eh, misschien een klein detail van mij. Waarom geen theater op de Middelboulevard? Als, als je echt publiek wil trekken. We hebben een klein theater, hè, zo voor. Ja, dat Maar waarom? Nee, in het is een theater. Scherkes, ja, nee, dat ja. Ja, ja. Nee, maar een maar... groot theater. Je, het lastige is gewoon... Je, ik, ik, kijk, in, in Scheveningen is natuurlijk het hartstikke mooie... Is dat, daar zit natuurlijk Joop van Nende achter. Ja, ja. In Amsterdam. Daar ja. zit achter. Dat heeft hij nu ook in Amsterdam mm -hmm. gedaan... met, het, met het, de Lamar-theater. Ja. Maar het is gewoon zaak dat je voor dat soort dingen... dat je gewoon investeren vindt. Nou, wat ik, ik, wat ik denk, want ik speel dan ook... Uh, bij Wim Hildering. Ja. Wij zitten altijd van... dat oh, gebouw moet gewoon een keertje. Al komen er betere stoelen... en wordt de kleedkamer ja. beter... en het podium wordt nieuw gemaakt... Ja, en, nee, en betere lichten. Is alles klaar? Heb je een mooi je theatertje? Een, ja. Ja. Ik denk dat dat wel voldoende is. Maar ja. ik, ik denk ook dat... Uh, Kijk, het, het circus heeft natuurlijk ook een mogelijkheid voor, voor theater. Ja. Dus dat is wat kleiner. Kijk, ik heb, jij werkt bij NH, ik, ik werk ook nog uh, toevallig daar. <laughs> oh, wow, wat gezellig. Collega's aan het telefoon. Dus, um, ja, ik ga er pas 7 februari beginnen hoor. Oh. Nee, maar dus dat, dat zijn wel dingen die kunnen. En ik, ik ben het absoluut eens om, want zoals in, in de krochten ook. Ja, het is nou niet dat je zegt van... Um, nou ja, ook hetzelfde met zoals een boulevard. Uh, de schoonhaastprijs verdient het niet, nee, absoluut nee. niet. Nee, want twee jaar geleden, toen moesten we de Jantjes opvoeren. En toen ging onze decorbouwer ging door het toneel heen. Een klein stukje. Ah, oh, echt waar? Ja. Al oh, wat erg. En toen zei uh, de burgemeester, zei ja, hier moet wel wat aan veranderen. Ja, nee, er is ook zeker over gesproken hoor. Ja. Absoluut. Maar het is op een gegeven moment, moet je ook opletten, dat je, je kan wel een heleboel zeggen... Ja, we gaan dat doen en we gaan dat doen. Maar te veel dingen in één keer aanpakken lukt ook ja. niet. Ja, gelukkig hebben we nu een louis -David wat wordt aangepakt. Ja, absoluut. Jeez. En waar ik me persoonlijk nog, ja, ik blijf me er gewoon... Ja, ik vind het gewoon dat er meer moet komen voor jou en mij, Kevin. Voor jongeren. Ja. Want er is echt gewoon totaal. Maar ook met dit weer. Nou, met dit weer, oké. Okay. Nou, maar er okay. is gewoon over het algemeen gewoon echt zo weinig te doen voor. Voor gewoon inwoners als je hier woont. Voor, voor jongeren. Als je naar nou wil, wil gaan zwemmen, dan, dan betaal je, je schil. Maar daar heeft uh, bestuur volgens mij niks mee te maken. Dat is echt. Nee, nee hey, weet is echt. Is het niet zo dat met. Um, voor voor zwembad dat haal je dan aan. Dat uh, met de Zandvoortpas kan je volgens mij. Tegen gereduceerd uh, tarief zwemmen. Nee, dat weet ja, ik niet. 10% of zo. Maar ja, 10% op... Het kost altijd voor de helft. Ja, zwaar. Ja, maar als het goed is hoor, want je moest zo'n pas kon je aanschaffen. Ik nou vraag me niet meer hoeveel dat was, dat weet ik niet meer. Maar in ieder geval betaalde je dan mm -hmm. de helft als ik het uh, als ik het helemaal goed zeg. Van de normale entreeprijs. Ja, want Die, ik heb ook zo'n pas gehad, ja, vroeger. Dat was in ieder geval wel altijd de afspraak. Maar ik, kijk, we gaan specifiek over het zwemmen, ik snap. Het komt natuurlijk heel vaak naar voren, hè? er moet meer voor jongeren komen. Ja. En dat uh, Ik realiseer me dat heel erg goed, ja. alleen ik vind het ook heel moeilijk van wat. Ja. Ja, We dat hebben op een gegeven moment, uh, ik denk twee, drie jaar geleden, zijn diverse jongeren geweest die wilden heel graag een, een skatebaan uh, hier in Zandvoort. is gekomen. Ja, die is gekomen. Hè? Maar het, het leuke daarvan was, tenminste vond ik, en ik ben er ook nog bij betrokken geweest, mm -hmm. is dat het in samenspraak is gaan. ja. Want het is natuurlijk altijd heel leuk, als jullie nou zeggen, ik noem wat, uh, die skatebaan is, is dan een makkelijk voorbeeld uh, van, tegen mij verzet een skatebaan hier. Dat is wel leuk en nee. aardig, maar ik heb er geen verstand van. Nee. Ik koop dan natuurlijk weer net het verkeerde. Ja, ja dat is ja. gewoon zo. Dat, er zit dat in, ja. dat, wat we toen natuurlijk hebben gedaan, is er zijn diverse skatebanen in de buurt zijn we langs geweest. Mm -hmm. En uiteindelijk hebben de jongeren ook besloten van, nou dit moet het worden. Ze wisten ook precies wat het budget was. En ja, dat is natuurlijk geweldig. Ja, en er, wordt, er wordt echt veel gebruik van gemaakt Want ik wandel er vlakbij, ja. En ik zie wel elke keer als ik uit school kom, gewoon kinderen spelen. Ja, weet je. En, maar met dat soort dingen is het makkelijk. Want dan wordt het wat concreter. Ja. Kijk, want ik kan nu wel zeggen, ja, we moeten uh, meer voor jongeren doen. Maar dat is natuurlijk ook een loze kreet, hè? Ja, ja dat, is dat is waar. Zwaar. Ja, kijk, als jullie nou dan, dan is het best een keer aardig, denk ik, om met een aantal jongeren om de tafel te zitten. Van, wat zouden jullie dan willen? Ja, komt er, er is toch ook een, een um, politieke partij voor de jongeren, of niet? Nee, ik weet dat uh, Sociaal Zandvoort. Dat is dan een, een lokale partij, zoals dat ja. dan officieel heet. Hè? Wij zijn dan een landelijke partij, dat is een, uh -huh. een lokale partij. Ja. Dat die begonnen zijn met een jongerenafdeling. Ja. Nou, dat zie je natuurlijk bij, bij de landelijke partijen. Die hebben ook natuurlijk allemaal jongere Dat is natuurlijk prima. Ik, ja. uh, volgens mij, jullie collega Roy van Buringen zit er ook bij. Ja, dat, ja dat en uh, zo Martijn zo. Hendricks, die ken ik dan, maar die zit weer bij de VVD. VVD ja, die is klopt. Ja. Die, is, die zit bij de VVD. Die is uh, op dit moment ook uh, commissielid. Zo. Ja, dan moeten we maar een keertje met uh, een oproep. Maar dat is misschien wel aardig. Kijk, dan kan je, kom je misschien tot concretere zaken. Ja. Want om nu te zeggen van... Ja, we gaan er wat aan doen. Dat is natuurlijk dat is een beetje net zoals in de verkiezingen van... Uh, ja. We beloven wat en er komt er niet ja. van. Dat Losse is ook niet compleet. Ja, dan, dan moeten we gewoon, denk ik, gewoon binnenkort een keertje een oproep in dit programma doen. Want, ja, prima. Want hier luisteren jongeren naar. Ik ben zelf bereid ook om daar wel mee ja, nee, te denken. Dat prima. Dan, we kunnen er ja, een, gewoon een, een, een, een discussie aan tafel van maken. Zelfs dagje van maken. Ja? Dat is <laughs> ja. helemaal goed. Dan gaan we dat doen. Absoluut. Lijkt me een goed idee. Mogen we jou heel erg bedanken. Graag gedaan. Jullie ook bedanken. Ja, fijne avond. en weekend avond nog. nog. Hetzelfde. Tot ziens. Hoi. Doei. Ja. En, uh, heerlijk gesprek eigenlijk. Ja. Toch? Een goed, informatief gesprek, maar toch ook weer lang. alsof we vrienden waren. Ja. En dus werk bij NH. <laughs> dat vond ik wel een goeie. Zullen we nu de mensen even wat, eindelijk wat muziek gunnen? Heerlijk. Het duurde best wel lang. Zeker. Maar, maar wel, wel heel goed. Lekker. Lekker. Komt ie. Tuurlijk. Even, even lekker zo'n knap praat. Gewoon, gewoon, wat denk je? Het studieshuis mag je gaan. Meezingen. Met, met, oh, met One. Oh, heerlijk. Jij mag wel meezingen, maar ja. tuurlijk. Ik weet niet of het handig is bij de, deze plaat. Komt ie. Tuurlijk. Trouwens, het is geen studio-shuismaffia. Ja. Dit is onze dansplaat. Dus heel lekker. The You make me move So turn it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 Thrills of flesh and skin would tease me through the night Ja... je ik ik de tijd zit er alweer bijna op. Bella, ja, je mag mijn naam wel kollen, maar uh, misschien koll ik niet terug. Je hoorde net uh, David Ketta en KTN Mary met Nothing Else Matter. Onze dansplaat, heel, beetje aan het eind, beetje in de rommel. Maar echt een lekker nummer. Met, lekker le met een headsetje of een bassetje erbij is het echt zo'n mooi nummer. Ga, kan je helemaal uit je dek gaan. Dit nummer is uh, DJ Cullen vs uh, Best Lover, United. En dat heet uh, Narcotic. Uh, Duits, dit. Naar kwartiek Ja dat is Duits Naar kwartiek Lekker hoor. Je hoorde vandaag bij ons Frits Barend Hij vertelde dat het nog niet zo goed gaat met Barbara Komt wel goed kom Maar goed. goed met het zoontje uh, ja, Verder meldde we ons nog wat nieuws over Ajax Nou nieuws We hebben over Ajax gesproken En Belinda En net een, uh, een redelijk lang interview met Belinda Was heel goed Vond ik het interview Ja zeker Informatief Zeker En uh, Hopelijk is nieuws, uh, niet, niet Omdat jij, jij hebt het goed hebt gedaan Ik ben, Tuurlijk. Ik nee, ben nee, dank dank trots u. op jou weet dank je Dankjewel dankjewel je komt toch maar eventjes gewoon zo langs Tuurlijk, maar nu heb ik nog vrij Dus ik kan het gewoon een beetje Binnenkort ga je werken, hè? Ja En dan moet ik eventjes gaan kijken Of ik zelf mijn eigen programma nog wel kan doen Ja, dat zou wel leuk zijn Ja, ik hoop wel langs Ik hoop dat ik op maandag naar school moet Ja Dan kan ik gewoon naar de radio doen nog Tot volgende week Ja, en niet vergeten maandagavond Dockout is weer met Onder andere ik En nog veel andere leuke dingen Ja, komt ie Later 106.9 Straks meer maar nu eerst het NOS-nieuws van 7 uur. Freddy Fantijn met het NOS-journaal. President Ben Ali van Tunesië is naar het buitenland gevlucht... melden Arabische media zoals de nieuwszender Al Jazeera. Het is nog onduidelijk of oud-premier Ghanouchi of de voorzitter van het parlement de leiding heeft overgenomen. Ben Ali ontsloeg vanmiddag zijn hele kabinet. Deze week had hij de minister van Binnenlandse Zaken al verwangen... vanwege diens harde aanpak van de aanhoudende volksprotesten. Veel Tunesiërs zijn woedend over de hoge werkloosheid en de voedselprijzen... en het regime van Ben Ali, die sinds 1987 aan de macht was. Hij wil hij wilde zich in 2014 terugtrekken, maar veel Tunesiërs eisten zijn onmiddellijke vertrek. Naar welk land Ben Ali is uitgeweken, is onbekend. In de Filipijnen is het lichaam van een Nederlandse man van 49 gevonden. Het ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat hij door een misdrijf om het leven is gekomen tijdens zijn vakantie. Hij werd in de buurt van zijn hotel gevonden. De politie op de Filipijnen onderzoekt de zaak.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 Drie dagen voor thuiskomst deed de Amsterdam op verzoek van Frankrijk Ivoorkust aan. Daar bevoorraden het Franse militairen en was het beschikbaar voor het evacueren en opvangen van Europese burgers. De bemanning is onderscheiden met de herinneringsmedaille vredesoperaties. Burgemeester Denis van Moerdijk vertrekt. Hij zegt dat hij in de nasleep van de brand bij chemiepak mentaal en lichamelijk niet in staat is leiding te geven. Denis komt tot die conclusie na een gesprek met de commissaris van de Koningin in Brabant van de Donk. Na de brand bij chemiepak Pak vorige week woensdag was er veel kritiek op het optreden van Denis en andere overheidspartijen.